Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan nog steeds niet appen of door je Insta scrollen. Er is al urenlang een wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp. En Hoe lang die storing gaat duren is nog niet helemaal duidelijk. Er zou iets aan de hand zijn waardoor je geen verbinding meer kan maken met de servers. Facebook, het bedrijf achter WhatsApp en Instagram, zegt dat ze er alles aan doen om het zo snel mogelijk te fixen. En de beste manier om bijvoorbeeld de stikstofcrisis en klimaatmaatregelen te betalen is met geleend geld. Dat zeggen VVD, D66 en CDA. Die drie partijen onderhandelen samen met de ChristenUnie over een nieuw kabinet... en willen dus als ze eruit komen flink wat geld ophalen, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Dat is nu aantrekkelijk door de extreem lage rente. Voor Nederland is geld lenen zelfs vrijwel gratis. Om hoeveel miljarden het precies gaat en waar dat geld aan besteed moet worden, daar moet nog over onderhandeld worden. Wel is duidelijk dat het gaat om grote, eenmalige bedragen. Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Eerder werden er ook al miljarden opgehaald voor een fonds dat speciaal is opgericht voor grote projecten. Zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en het bouwen van supercomputers. Billie Eilish wordt volgend jaar de jongste headliner ooit op Glastonbury. Gisteren gaf ze zelf al wat hints weg op Instagram. Ze plaatste een foto in een hoodie van het Britse festival met als tekst alleen het jaartal 2022. De organisatie zegt nu dat ze er inderdaad bij is. En Vindicat kan een groot feest komende vrijdag wel vergeten. De Groningse studentenvereniging wordt gestraft voor een uit de hand gelopen feest afgelopen weekend... Leden toen meerdere stadsbussen. De burgemeester heeft Vindicat een brief gestuurd. Zegt deze, verslag, of deze verslaggever van RTV Noord weet wat daarin staat. Dat er een streep is gezet door het eerstvolgende grote feest van Vindicat. En dat zou aanstaande vrijdag zijn, een zeilevenement. Met daarna nog een feest na afloop. En dat gaat niet door, want de burgemeester die vindt het dat nog te vroeg komen. Hij wil namelijk in gesprek gaan met Vindicat... om te spreken over een, ja, een cultuurverandering die daar uh, moet gaan komen. Want volgens de burgemeester is dit het zoveelste incident... ...exident bij Vindicat en moet er nu echt wat veranderen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond. Er zijn ook veel opklaringen. Vannacht kan daar wat mist uit ontstaan. Morgen steeds meer wolken en in de middag gaat het regenen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen knooppunten Hoek en Roelof-Arensveen... ...negen kilometer file. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Verlaten instartmoment. Ik zat een beetje te kijken naar Marcus en ik denk, waarom hoor ik nu niks? Ja, dat moet ik zelf doen natuurlijk. Kortom, is een klein beetje jammer. 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf is begonnen voor deze donderdag 30 september, dit is de laatste. We begonnen met de cruise en Cross on You. De jongens zijn nog bezig met de Waterland popprijs. Daar zijn ze in, in te horen. Um, nou ja, ik zie dat Robin hier toevallig toch rondloopt. Neko is zijn echte naam. Je moet wel die andere dan eventjes pakken. Oh. Nummertje drie. Nummer, oh, nummer drie of nummer twee, dat maakt nou niet zo van uit. Goed, ik heb nummer drie gepakt. Ja, je hebt nummer drie <laughs> gepakt. Um, want jij gaat vanavond een aantal nummers laten horen. Dat klopt. Hoeveel nummers ga je spelen? Zes. Zes stuks. Zes Kijk, zes dus dat uh, gaat ja, dan uh, wordt er meteen ook uitgebracht ja, uh, ja, ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Um, even over uh, de laatste die je uitgebracht hebt. Dat was uh, Poor Millennial Crybaby, geloof yes. ik. Ja. Ja. Uh, hoe goed is die ontvangen inmiddels? Ja, hij, doet het, uh, hij doet het prima. Ja. Ja, um, en dan natuurlijk ook de vraag, want de meeste mensen. Ja, maar wacht eens even. Hij uh, doet ook bij 45 Acid Babies. Dat, dat lijkt klopt. me dan toch een groot uh, verschil. Dat uh, het één is met een band. En ja. het andere wat jij nu doet, dat is totaal iets anders. Het is absoluut wat anders. Hè. Ja, ja. Uh, geeft dat geen ja, uh, raar gevoel dat je dan van het e ene moment naar het andere moment moet schakelen? Of een of muzikale wat spagaat? Anders? Wat zeg je? Een muzikaal muzikaal spagaat. spagaat. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, ja, soms kan het dat wel een beetje zijn, maar ik denk dat ik die. die het is trouwens spagaat, moet ik zeggen. Ja, spagaat, ja. ja uh, mocht je ja. geturnd, kan je geen fout overmaken. <laughs> nee, maar. Uh, um, ik heb die ook al nodig, ja? die muzikale spagaat. Ja, ja? ik heb. Uh, Hiervoor heb ik, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ook echt in, uh, in een wat hardere rockmuziek, zeg maar. Ja. Um, en ik zou het zonde vinden als, als ik dat niet meer zou doen. Ja. Dus met Asset Babies is het heerlijk om gewoon echt gewoon alles eruit te gooien. Uh, en gewoon keiharde muziek te maken. Ja. En uh, ja, dit is wat er gebeurt als ik uh, echt helemaal alleen muziek maak. Ja. Helemaal uh, ja, nou goed. We, we zijn nieuwsgierig in ieder geval. Dus, ja. uh, want uh, ik uh, ga ervan uit dat uh, we zo dadelijk al kunnen beginnen, denk ik. Uh, met een minuut. Was, vijf was denk ik. Wel. Ja? Ja? Dat ja? Zou, wel, uh, zou wel mooi zijn, want uh, dan draai ik er denk ik nog eentje. En ja. dan uh, kunnen we al uh, gaan beginnen, denk ik. Super nice. Ja. Um, goed, hij gaat uh, straks uh, een aantal nummers uh, van ons uh, laten horen. Hier bij 3 voor 12 Noord-Honderd Maar eerst gaan wij uh, nog uh, iets draaien van een dame die hier uh, geweest is. En dat is Sterre Weldering. En het uh, nummer dat heet Remedy. En bovendien, uh, Sterre komt 29 oktober die met haar EP. Your love was not meant for me, maybe all it was. Just a remedy for the out no reply and if only I believed that you were not meant for me I'd save me the misery but I thought maybe this the world from you Did it have made a difference I opened my heart Now I think of it all oh, Maybe that is for me But I thought maybe this Het is, uh, ja, het is inmiddels uh, bijna kwart over acht. Dus we gaan uh, beginnen met uh, de live sessie. Want hij staat inmiddels klaar. Neko. Uh, met uh, het eerste setje van twee. Want we doen, uh, we doen er dus drie. Want uh, hij gaat er zes spelen. New Lines, die hebben we al hier ook laten horen. Maar we zijn natuurlijk super nieuwsgierig hoe die hier akoestisch gaat klinken. Dus Neko, het is aan jou. Yes. sharp knife close to the heart Say De single, uh, nou die behandelt toch een uh, zeer uh, gevoelig thema. Want daar hebben we het al eens een keer in de uitzending al over gehad. de Poor Millennial Crybaby. Want ja, uh, nog even iets uh, daarover uh, vertellen. Het, uh, het is een thema waar, uh, waar millennials wel eens vaker tegenaan uh, lopen presteren. En dat soort zaken. Hè. Dat is in het kort uh, waar het een beetje over gaat. En Absoluut. De, ja, ja, en, stre en ja, de stress... Dan... Die het met zich meebrengt. Want dat is het ook, uh, geloof ik, wat je me toen uh, hebt uh, verteld. Ja, zeker. Uh, Perfectionisme. Nou, perfecti ja, ja, goed. Uh, is dit ook meteen dan, uh, waar uh, iedereen dan een beetje mee mag afrekenen... als ze deze song hebben gehoord, denk je? Ik hoop het. Ja? Ja. Hier is die Poor Millennial Crybaby van Neko. Uh, wel heel erg bijzonder uitgevoerd uh, met dat uh, ritmemboxie of uh, wat dan ook. Leuk, uh, ja, dat is wel leuk gedaan. Uh, we gaan uh, straks uh, een tweede blok uh, doen van twee stuks. Dat doen we, doen we rond uh, tien over half negen zo'n beetje. Dus we hebben nog eventjes, want tussendoor uh, heb ik ook nog een telefonisch gesprek. Want uh, de nieuwe van Joël Charan komt eraan. Ik kan me nog, uh, nog herinneren dat ze hier uh, ooit stond uh, om een live optreden te doen. En wat gebeurde er? We zetten de, de, de keyboard uh, erop. En het ding klapte met de noodgang in elkaar. Dus uh, ik ga er, er toch niet helemaal, uh, uh, helemaal mee lastig vallen. Maar goed, uh, zij gaat uh, straks uh, uh, vertellen over de nieuwe single die je daarna nog gaat horen. Maar eerst doen we nog even die oude single uh, waarmee ze ja min of meer uh, uh, onze hart stal en dat is steenglas Was dat van Joël of Joelle Sharon? Want ik heb altijd uh, de, het idee, uh, spel ik de naam uh, verkeerd of wat dan ook? Maar ik had het meteen aan de vragen, want uh, ze hangt ook aan de telefoon. Joëlle of Joëlle? Joelle is het. Joelle, Zie je? <lacht> <lacht> dus, uh, um, nou, ik zei je net al, uh, je bent hier ook uh, geweest. Dat is in 2019 volgens mij geweest uh, dat je hier... Uh, dat is alweer ja. Ja, twee jaar terug, dik twee jaar terug... Uh, en toen was Stained Glass uh, was, uh, de aanleiding volgens mij ook. Klopt, ja, inderdaad. Ja. We heb ik in de uitzending nog um, een paar nummers gespeeld. Dat was heel leuk. Ja, ja uh, maar ondertussen uh, heb je niet stilgezeten. Want ik weet dat uh, er is nu wel een EP op komst is. Uh, en uh, een van uh, is een uh, single die, uh, die we zo dadelijk uh, gaan horen. Maar ik weet ook dat je een EP heeft, hebt uitgebracht. Maar daar heb je uh, ja, Nederland. Uh, dat heb je gelaten even voor wat het is. Want hoe zat dat nou precies? Nou, het, zat, het zat zo dat ik die EP, die heb ik inderdaad in Engeland uitgebracht vorig jaar. Mm -hmm. En het oorspronkelijke plan was om de EP apart hier uit te brengen wanneer er wat meer kon. Mm -hmm. um, maar eigenlijk ja, was dat, uiteindelijk lukte dat ook niet en ging de boel weer dicht en dan weer open en weer dicht. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, ontzettend jammer, maar ik heb hem niet meer hier kunnen uitbrengen. Yeah. Um, maar het is wel een succes geweest in Engeland, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, maar ja, daar heb je nu niks meer aan. nee. <laughs> uh, Aspira heette... Liefde, heette liefde, ja? Ik wil met liefde altijd die nummers voor je komen spelen. Geen probleem. Oké, okay, nou, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat zullen we dan uh, nog uh, even in het achterhoofd uh, houden... als uh, de, EP, de, de aankomende EP uh, klaar uh, is. Uh, maar ja. volgens mij heette die EP Aspira, toch? Asira heette die, ja. Asira, ja. Mm -hmm. uh, was die uh, anders dan Stained Glass... Het um, was wat meer richting pop. Uh, Men in het soundcar was de, nou de main single it was meer richting gospel soul. Mm -hmm. Ik ben in de tussentijd zeker gegroeid als songwriter. Uh, veel mensen hebben het nummer vergelijkt met um, Lean On Me van Bill Withers. Ah, yeah. maar grappig genoeg heb ik daar nooit echt zoveel naar geluisterd, maar blijkbaar hadden we hetzelfde idee. <laughs> yeah. dus, dat, uh, dus ja, je kan zeggen dat ik wat meer richting pop ben gegaan toen. Mm. En, maar deze EP is, is weer meer zoals die uit 2019. Uh, meer richting dromerig en Indiaanse instrumenten. Ja... Um, yeah. Relaxed relaxte muziek, fijn, een soort yoga-achtige Indiaanse muziek. Maar ook gewoon prettig om op te hebben als je koffie drinkt of aan het uh, werken bent. Ja, ja maar uh, daar zit ook, uh, je, je zegt het al, hè? daar, daar zitten volgens mij ook de roots van jou uh, een beetje in verwerkt. Want dat hebben we bij Glass ook een beetje gehoord. Ja, ik probeer altijd om Indiaanse instrumenten in mijn muziek er uh, tussen te zetten. Een tabla bijvoorbeeld vind ik prachtig. Ik vind dat Indiaanse instrumenten uh, ja, onderbelicht zijn. Mm. En nu in Bollywood hoor je natuurlijk altijd wel de, de instrumenten. Maar Bollywood is al snel weer heel erg pop. En yeah. eigenlijk de traditionele Indiaanse instrumenten... die zijn heel erg ondergewaardeerd. En ik probeer met mijn muziek echt die, die, ja, die klanken en die, die stemmen boven te halen en de hoop dat mensen het ook gaan, ja, het gaan waarderen en er ook naar gaan luisteren. Ja, nou, nou, nou, je bent niet de enige geweest. Er zijn hele illustere voorgangers uh, geweest uh, in de personen van de Beatles en ik geloof ook de Rolling Stones. Die hebben het ook een keer gedaan, dacht ik. Met dat soort instrumenten gewerkt. Met Ravi Shankar. Nou ja, zoiets. ja, Citers ja, ja, uh, gebruikt. En, uh, uh, van die snare instrumenten die ze in India ook uh, gebruiken. Volgens mij zijn dat die citers waar ik het net over heb. Of uh, heb ik dat verkeerd? Mag jij me corrigeren? hoor? Ja, ja. Zelfs Ricky Martin uh, is naar India gegaan om die instrumenten uh, te gebruiken voor zijn muziek. Huh. <laughs> en ik weet dat uh, <hijf> ook hier in Nederland, we hoeven het uh, niet ver te zoeken, uh, ook uh, Doe maar heeft het uh, gedaan. Op... Uh, een van de laatste okay. albums, ja, uh, waar, uh, dat weet ik niet. ja, wat je uh, op dat album uh, in 99 toen ze weer uh, na zoveel jaren weer een, uh, een album hadden uitgebracht, hebben ze het ook gedaan. Dus ik weet, ik weet dat uh, dat uh, vrienden en consorten dat ook gedaan hebben. Dus, uh, dus, het is mij niet vreemd. Geweldig, ik ga er naar luisteren. Ja, het is het vijfde album, hè? Dus uh, het album Na Virus die moet je hebben. Dus uh, het album uit 99. Ja, dus. Ja, ja, er zitten er zit, er zit volgens mij één of twee nummers waar ze uh, die invloeden hebben gebruikt. Dus, uh, maar goed, uh, je kan, uh, bij maar kan je dat alles uh, doen uh, wat, wat dat dan gaat. Maar uh, we gaan weer even terug naar, terug naar jou. Want, uh, want uh, de EP, uh, ja, je bent bezig dus met, uh, met een EP. Wanneer moet hij het levenslicht gaan zien? In maart wil ik hem uitbrengen. Ah, dus het uh, komende voorjaar. Ja. ja. Heb je er ook de tijd voor genomen om, uh, om dat zo op die manier te doen? Ja, ja, zeker. Ja, ik um, ik wil met kerst probeer ik een, nog een single uit te brengen die echt meer uh, past bij de warme open haard tijdens de winterse nachten. Ja. En in in februari maart wil ik nog een single uitbrengen die meer voor het voorjaar in, als de knopjes op de bomen zitten, dat je die buiten kan wandelen en kan luisteren. Ja. Um, dus ja, ik wil het zeker graag. Uh, ik wil volgend jaar ook een album uitbrengen. Aha. Maar, uh, ja, maar dat duurt nog even. Dus ja. dat is mijn tussen, uh, tussenstapje. Ik zou bijna zeggen, we zetten, we, we zetten al met potlood een uh, eventueel optreden ergens in maart uh, met jou neer. Want dan, uh, ja, ja, leuk. <laughs> ja, leuk. De keer was echt super. Ja, dat was volgens mij toen ook in maart. Dat, dat, dat wordt uh, dan precies uh, ongeveer drie jaar uh, na data dat we je dan weer uh, aan gaan treffen als het uh, als alles goed gaat hè, natuurlijk. Dus uh, dat het. Uh, ja. En dat er niet uh, van die gekke lockdowns en uh, weet ik allemaal wat uh, gaan komen. Want dat, uh, daar zit uh, daar denk ik niemand meer op uh, te wachten. Nee, nee, ik hoop het ook. Ik hoop echt dat we weer een beetje het gezellig kunnen hebben samen. Ja, uh, de Blue Moon Bird, die komt morgen uit. Ja, klopt. Uh, um, wat uh, is de strekking van Blue Moon Bird? Blue Moon Bird gaat over een, um, een zangvogeltje... die eigenlijk alleen zingt tijdens de Blauwe Maan... En dat wil zeggen heel soms, in een uh, hele mooie, magische, prachtige tuin, s'avonds. Maar hij is onvoorspelbaar, hij, hij wil nooit ja. blijven zitten. Dus hij zingt één nacht voor me en dan vliegt hij weer weg. Ja. En het is een, uh, geproduceerd door John Reynolds, of, Nee, sorry, geremixed en gemasterd door John Reynolds. Ja. En hij, uh, hij is een, een gave Britse producer, hij, heeft, hij is de, de ex-man van Sinead O'Connor. Ah. Het, uh, Va veel met haar gewerkt. Hij is een beste vrienden met Brian Eno. Ze gaan uh, elke dag hun honden uitlaten in Hyde Park, zei hij. Ja. Heel grappig. Hij heeft met U2 gewerkt, met Damien, Damien Dempsey, een hele gave drummer en, en producer. Dus ik was ontzettend blij dat hij uh, nou, zijn stempel erop wou zetten. Ja. En qua proces, ik heb bedacht destijds, ik wil eigenlijk ooit voor orkest schrijven, maar dat, is me, ja, dat, dat lukt me gewoon nog niet. Dus dit is mijn soort van tussenstap. Ik ben eigenlijk weggegaan van mijn piano en heb gezegd, laat ik voor harp schrijven. Dus ik heb uh, veel geluisterd naar de arrangementen van Vince Mendoza, die die heeft Mark Laura en Vula's eerste album Sing to the Moon. Ja. En um, naar Stravinsky's Vuurvogel Suite En dacht, oké okay, als zij het kunnen, nou, dan, dan moet ik ook een eind komen. Dus ik ga het gewoon proberen. En ik ben er eigenlijk wel heel blij mee dat ik die harp heb um, erin heb gezet. Want voor mij voelt het Alsof die harp het soort donzige hartje is... en de mooie stem van die vrije, impulsieve zangvogel. En in het nummer gaat eigenlijk de hele tijd een duet... is gaande met de Indiaanse Sarot. Die hoor je de hele tijd reageren op mijn stem en op de harp. En het is bijna alsof ze elkaar verhalen vertellen door het hele nummer. Ja, dat heb ik wel een beetje uitgeproefd. Maar harp spelen, dat is mij niet onbekend. Want we hebben hier wel eens... Uh, tenminste, niet live, maar wel eens werk van Anne van Schothorst uh, uh, laten horen. Samen met uh, bijvoorbeeld, uh, ik moet even nadenken, ook alweer wie, wie dat is geweest, maar uh, Rebecca Sier was dat uh, geweest. Uh, daar, die hebben een samenwerking ooit uh, gedaan en daar was zij op de harp uh, te horen en uh, Rebecca die deed dan uh, de, de, de, de song uh, uh, die nam de vocalen voor de rekening. Dus het is mij niet geheel onbekend met, uh, met harpmuziek. Dus... Ja, ik, ik denk zelf dat harp prachtig is in moderne popmuziek en in jazz zelf. Mm. Dat kan het heel mooi zijn. Maar er, voor mijn gevoel wordt er te weinig nog mee gedaan. Dus het zou heel leuk zijn als ja, het is zo'n mooi instrument. Zo prachtig, zo oud ook al. Mm. Dat, er, ja, dat er meer mensen met harp gaan werken. Dat zou wel gaaf zijn. Goed, dan gaan we hem nu laten horen. Hier is uh, Joelle Sharon met Blue Moon Bird. Of ze het boven wel begrepen hebben. Of ze er inderdaad wel naar beneden willen komen. Uh, Joel Sharan was dat met Blue Moon Bird. Uh, ja, want, uh, want dat is wel leuk. Want dan moet je op een gegeven moment tijdens uh, dit nummer. omgevend netjes uh, telefonisch afhandelen. En ondertussen zie je dat het klokje steeds verder terugtikt... naar het moment dat, ik, dat we het tweede setje moeten gaan doen. En dat is, ja, de beurt is weer aan Neko. Er zijn weer twee nummers die we gaan horen. Bruce is de eerste. Heeft dat nog iets speciaals? Ja, uh, yeah. Bruce is een, uh, een song die gaat over mannelijke kwetsbaarheid. Oh, dat is ook heel erg uh, bijzonder. Want uh, ja. Ja, wij mannen uh, zijn daar schijnbaar nog toch wat, wat, wat minder, uh, minder in, in het uiten van onze gevoelens. Dus... Precies, want kijk, weet je, je ziet er heel stoer uit. Je ja. weet dat er diep van binnen een heel klein hartje... <laughs> <laughs> nou, dat, is, dat is ook wel zo, hoor. Dat is echt zo. Dus uh, je, je, je, je raakt nu al een gevoelige snaar. Goed, we gaan uh, eerst uh, Bruce horen en daarna komt You Don't. En natuurlijk komt er nog een tweede uh, uit dit uh, tweede blok. En, en dat is uh, You Don't. Uh, en terwijl Robin uh, bezig is uh, nog eventjes met het uh, stemmen van het, uh, van het gitaar. Uh, uh, ik kan mij uh, aan, uh, niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat je iets eigenlijk niet moet doen. Maar misschien dat je toch wel eens gedwongen bent om iets uh, te doen. Uh, ik neem even een voorschot op iets wat, uh, wat misschien te maken heeft met het liedje. Maar waarschijnlijk gaat, gaat dat er niet over, denk ik, als ik het zo hoor. Over... Oh, waar gaat het heen? Ja. Ja. <laughs> ja, waar gaat het heen? Dat, uh, dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, dat is, de, de vraag is uh, of, uh, of jij het wel uh, weet. Want het is tenslotte jouw liedje. Dus, uh, dus de ik, vraag is, ik weet waar het. gaat het over? Ik weet het. Ik ga nou. hem ook eerst spelen. Ja. En dan kan je daarna misschien kijken of je weet waar het over gaat. Goed, goed. Doe ik daarna... Zo, dan ga ik nu heel ingespannen luisteren naar, uh, naar de song. Ja. En dan uh, ben ik heel nieuwsgierig naar uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat klinken. Uh, <laughs> ik heb mezelf in de vingers... Of nee, we zeggen dat? In de voet geschoten ook. Want ik was nog niet klaar met stemmen. En dan zeg ik van, ja ik ga spelen. Uh, uh, uh, nee, nee dat, dat, dat is een beetje, een beetje te. Dat, dat, gaan we, dat gaan we niet zo uh, doen. Maar ik denk dat hij inmiddels nu wel klaar is... Uh, met, uh, met alles en nog wat. Want uh, dat is altijd uh, het, uh, het leuke eraan. Uh, dat, uh, dat de muzikant ook nog uh, even... de gelegenheid moet hebben om... Uh, de instrumenten allemaal een beetje netjes uh, klaar uh, te zetten... voordat het uiteindelijk ook uh, de etering gaat. Want ik denk dat het nu wel zover is. Yes. Ja, zie je? Dat dacht ik al. Uh, en dan ga ik uh, straks wel uh, vragen uh, of ik uh, wel iets uit heb gehad... met wat ik uh, hier als voorschot heb genomen. Ik denk dat het uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat totaal iets anders is. Maar goed, hier is uh, You Don't van Neko. Even bij je op terug over het liedje. Dat ja, is nog goed. Ja? ja nog want uh, want uh, dat, dat, dat doe ik zo dadelijk. We hebben in de tweede uur hebben we daar nog wel even tijd voor. Om dat uh, nog even uh, daarop uh, terug uh, te blikken. Nu even niet. Uh, Sophie Jenna met uh, Starlight. Uh, dat is het nummer uh, wat je nu gaat horen hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alternative FM. your tent beneath the glowing of a starlight reminds me of a year ago het wel uh, ik heb de uitleg uh, een beetje gekregen over, uh, over deze song uh, dat gaat op een moment dat je uh, een festival bezoekt en dat op een gegeven moment de vriend in kwestie zegt nou uh, na het festival ja het was leuk we houden er maar mee op met, uh, met uh, de relatie. Uh, dat, is, dat is een beetje in het kort, een beetje samengevat waar het over gaat. En ik zit me nog steeds even te puzzelen met, uh, met het nummer... wat uh, Neko net uh, gespeeld heeft met uh, You Don't. Ja, het is leuk als je dan op een gegeven moment uh, met elkaar uh, zit te sparren daarover. Maar goed, uh, zover is het nog niet. We gaan, er, uh, we gaan het uren afsluiten. Dat doen we met Three Point Landing... Hij zat al afgelopen dinsdag ook al als onderdeel in het programma De Kant Nog Walshow. En dan moest ik uitleggen wat 3 Point Landing betekent. Nou, dat moet ik nog eens een keer aan Dora van den Berg vragen. Spreek je zo in de tweede of derde uur. Through while I'm looking like a fool, twist my words and pull the strings like I'm a playing tool. Feed on screams on my cries, still I'm paralyzed. Try to take control while I'm nearly neutralized. I cut my hell.